van Gogh is een van de meest beroemde kunstenaars ter wereld. Heel veel van zijn werk is enorm geliefd en gewaardeerd. Maar we denken ook de hele tijd, nou ja, eigenlijk kennen we het zo'n beetje. En dan is het natuurlijk bijzonder spannend om dan een werk... wat nog niemand eigenlijk kende, niemand heeft gezien, toe te kunnen voegen. Naar het schilderij is twee jaar onderzoek gedaan. Hoe het museum aan de schilderij is gekomen is niet duidelijk.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 De financiële topman van KPN, Erik Hageman, stapt per direct op. Volgens het telecombedrijf heeft de vertrek niets te maken... met de poging van het Mexicaanse America Mobile om KPN over te nemen... zegt economieredacteur Merel Stikkeloren. Ze zegt het is om persoonlijke redenen. Het heeft helemaal niks met Amerika Mobile te maken... met die dreigende de overname. Dus um, uh, ja, daar moet je absoluut niet aan denken. En ook, uh, dat dit zo plotseling komt... Nou ja, dat geeft ook wel aan dat het, uh, uh, dat het misschien wel iets in de raad... dat het iets in de persoonlijke sfeer is. Hageman was nog maar anderhalf jaar financieel topman bij KPN. Het is nog niet duidelijk wie Hageman opvolgt.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 33 overlevenden van de massamoord op het eilandje Utoya... zijn verkiesbaar voor een parlementszetel. Ze zijn lid van de Sociaal-Democratische Partij... die jaarlijks op Utoya een jeugdkamp organiseerde. Verspreid over het land vallen wat buien, mogelijk met onweer. Ook perioden met zon en een graad of 17. Morgen veel bewolking en flinke buien. En ook dan wordt het hooguit 17 graden. En er is waar verkeersinformatie bij de ANWB John Sahoka. Bij de door werkzaamheden die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat tussen Geelse en Goorle 4 kilometer. De gids.fm besteedt aandacht aan lager opgeleide. Mogen zij op de woningmarkt worden voorgetrokken? Ja, natuurlijk. Het is zelfs een must.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 Mensen met een trauma hebben tot nu toe blijvend last van bepaalde herinneringen. Geweld, dat ze hebben meegemaakt bijvoorbeeld, laat hem daardoor nooit meer los. Nu is er een doorbraak in de behandeling van zo'n trauma. Het geven van kleine schokjes of op termijn medicatie. Zo kan een nare herinnering gewist worden. Hoe werkt dat? En is het wel verantwoord om zo in te grijpen in de hersenen? Daarover praat ik met promovendus Marijn Kroes. Crisis ook in Kampen. Veel staat leeg of te huur, zelfs op de botermarkt. Allemaal door die crisis. Is het gewoon een kwestie van uitzieken of moet de middenstand in actie komen? En waarom geeft whiskyfabrikant Jim Beam in zijn reclames... beren de schuld van de bijensterfte? Ook dat wordt dit uur opgehelderd. En voor de bijbehorende plaatjes... surf naar de gids .fm. Amsterdam gaat als eerste gemeente woningen bouwen... speciaal voor werkende VMBO'ers en MBO'ers. In Amsterdam Nieuw-West vereist een nieuw complex... waar plaats komt voor 500 jong, volwassen, alleengaande werknemers. En de bedoeling is dat er uiteindelijk 10.000 van dit soort betaalbare woningen komen... in de vier grote steden. Het lijkt een mooi initiatief, maar omdat er zoveel mensen op zoek zijn... naar een woning in de grote steden, moet ik toch zeggen... bouwen voor alleen lage en middelbaar opgeleide is niet eerlijk. Waar... Of niet waar? Niet waar. Dat zegt Ralf Mamadeus. Hij is CEO van de organisatie Change Is. En bedenker van deze formule. Meneer Mamadeus, goedemorgen. goedemorgen. Waarom zou het wel eerlijk zijn? Woningen bouwen voor die specifieke doelgroep? Als je nu kijkt naar het uh, landschap, uh, hoe er gebouwd wordt... dan kennen we natuurlijk al het fenomeen seniorenwoningen. We kennen natuurlijk de sociale uh, huurwoningen voor gezinnen. We kennen ook studentenwoningen. Wat we nog niet kennen is, uh, zijn woningen voor uh, jongeren... Uh, in de afgelopen vier, vijf decennia is er nooit voor deze doelgroep gebouwd. Dat betekent dat deze doelgroep een enorme achterstand heeft uh, op de woningmarkt. Dus uh, ja, er mag uh, voor deze doelgroep gebouwd worden, sterker nog. Er is een must dat er voor deze doelgroep gebouwd gaat en wordt worden. Er wordt dus een complex gebouwd. Hoe ziet dat eruit? Dat is een, uh, een complex uh, van 500 appartementen. Uh, ieder appartement is 28,5 vierkante meter groot. Niet uh, groot, hè? Nou, dat is juist uh, de bedoeling ook. Hè. Dit zijn alleenstaande werkende jongeren... En de bedoeling is, is dat je de doelgroep wil faciliteren... maar ook een zekere mate van doorstroom uh, wil hebben. Dus het is niet de bedoeling dat ze daar tientallen jaren verblijven. En op enig moment bouwen ze dus ook voldoende woonpunten op... om er ook uit te kunnen. En op je dertigste willen we dan ook wel dat je eruit gaat. Je zoals... moet eruit op je dertigste? Ja, dat is wel uh, de bedoeling uh, dat je er op je dertigste uh, vertrekt. En zijn het alleen lage opgeleiden die daar komen te wonen? Nou, dat is wel onze doelgroep. Uh, de nuance is echt zo dat uh, je wil... een uh, heterogene groep hebben, zodat je daar een uh, uh, goede stabiliteit uh, kunt uh, faciliteren. Dat betekent dat er ongeveer 20% geallokeerd gaat worden aan uh, hbo'ers of academici die werken en afgestudeerd die zijn. Die mogen er ook gaan wonen, betekent dat. Hè? Ja. En wat moet zo'n woning dan kosten? Uh, dit zijn uh, de jongeren uh, uh, die, die, die werken, hè, tussen 18 en 30 jaar. Dat is niet de meest krachtige doelgroep. Dat betekent ook, als je een sociaal gezicht uh, wil hebben, dat je dus rekening houdt met je huurprijzen. En die zijn onder de huurtoeslaggrens. Uh, we kennen in Nederland een, uh, een knip tussen onder de 23 jaar en boven de 23 jaar. De huren zijn boven de 23 jaar 500 euro en onder de 23 jaar 374 euro. Dat is niet veel, komt dat wel uit dan? Ja, dat komt uh, heel goed uit. Uh, dat kan alleen maar omdat wij een, uh, in staat zijn geweest om met ons een heleboel bedrijfspartners uh, te organiseren. Als je kijkt naar, uh, ja, in, in onze tijdgeest op dit moment heb je natuurlijk uh, recessie. Het is enorm moeilijk om uh, financiële partijen zover te krijgen om te investeren. Dat krijg je wel voor elkaar als je met elkaar heel veel draagvlak uh, creëert. Het is natuurlijk een maatschappelijke aangelegenheid. Iedereen wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, Change is in staat om dat over de bune bre te brengen. Dus al onze business partners die dragen dit. En op die manier halen we al het lucht eruit wat erin zit. En kan je dus je business case helemaal rondrekenen. Hoe komt u aan het idee? Is het overgewaard uit het buitenland? Nee, dat is uh, mijn eigen idee. Ik uh, kom uit de uitzendwereld. Op een moment was ik verantwoordelijk voor een reorganisatie. Voor een uitzendorganisatie die zich begaf op het terrein van bouw, logistiek, industrie en techniek. Ik zag dat daar heel veel jongeren actief waren uh, met werk. Maar ik zag ook dat ze een hoger dan landelijk gemiddelde ziekteverzuim hadden. En uh, uh, ongewenst verloop. Ik ben dat gaan onderzoeken. Ik heb met die jongeren gesproken. En er kwam uit dat een van de hoofdproblemen... Uh, Ofwel is, is, dat ze geen woning hadden. En dat had zo zijn weerspiegeling op hun uh, professionele carrière. Ik ben dat nog gaan uitzoeken en kwam toen doordek ik... dat de enorme uh, getallen, hè, de 13.000 actief woningzoekenden in Amsterdam... alleen al op een populatie van 40.000 die aan de doelgroep vo voldoen. Ja, dat vond ik schokkerend. En zo uh, ben ik aan het concept gekomen... wonen, werken, leren en leven te integreren. En zo is Change.so ook ontstaan. En wanneer gaat de eerste spade de grond in? Uh, volgend jaar uh, uh, willen we dat uh, uh, realiseren. Is dat zeker? Dat is zeker. Wordt het mooi? Het wordt ontzettend mooi. Hoe ziet het eruit? Van nou, buiten gezien? Nou, het, uh, het moet ook ontzettend mooi zijn, omdat je wil appelleren. Je moet trots zijn in uh, waar je woont. Hè. Dus deze doelgroep die moet daar wonen in het grandeur van een hotel. Dus een heel groot atrium waar je binnenkomt met een receptie, bemande receptie. Uh, je woont ook aan een atrium met heel, uh, heel veel groen. Alle uh, appartementen zullen dus ook gestoffeerd zijn... met de hoogste kwaliteit die je maar kunt hebben. Ik ga dat... Uh, kan niet. <laughs> Ralph Mametheus, CEO van de organisatie Changes... dat woningen gaat bouwen voor lager en middelbaar opgeleide jongeren... met een baan. Hartelijk dank. Graag gedaan. DeGids.fm Het is u vast al opgevallen. De baard drukt op. Al enige tijd. En het bekendste voorbeeld is natuurlijk minister Plasterk. Hij ging glad de vakantie in en kwam er behaard weer uit. En hij is bepaald niet de enige dus. Wat is er aan de hand? Verslaggever Robert-Jan Boy gaat kijken bij een baardenspecialist in Rotterdam. Wat ik hier zie is werkelijk niet te geloven. Een kapperszaak in Rotterdam, Schorem, de barbershop. En er staat een rij van hier tot gunten. Een stuk of veertig mensen. Staat te wachten. Ja, ja toch? Is men er volgens mij, of Nou, niet? ja, laat het 30 zijn. Ja, dat kan ook erop, ja, ja, ja. En deze jonge meneer heeft, nou ja, het is niet echt een baard. Sickje, maar wel een sikje. Sick. Ja, ik, ja. ik, ik kom voor het kapsel. Ik kom voor het kapsel. Niet voor de baard. Nee, nee. Maar menig baard wordt hier toch geknipt? Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Is ik gelijk? Kent u de baard van Plasterk? Sterk? Oh, ja, die is nieuw hè, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. En die zou je ook. Ja, ik vind, ik vind het niet slecht. Ik, ik kan het hebben. U heeft ook een mooie baard, meneer. Ja, mooi, hè? Waarom heeft u de baard? Ja, ik heet, ik heet Studio baard, dus hij mag er nooit meer af. Studio Baard? Ja, Studiobaard. is dat? Eigen ontwerpbureau. Oh. <laughs> dus, ja. Wordt bij het imago. Ja, dat wordt bij ja. het imago. Dus, ja, ja, een beetje die maar, man uh, dat in de glad. klap. Mooi, <laughs> wow, hè? Toch? Ja, dat is ook mooi. Maar zou dit een baardhoofd zijn dan, wat, uh, wat u bij mij... Ik, uh, ja, ik denk het wel. Uh, ja. Uh, ja, het staat hier best wel... Uh, ja. Ja. <laughs> ik geef hem naar binnen toe. Ja, dat is goed. Ja. Ouderwetse inrichting met veel hout. Van die ouderwetse kapperstoelen. Met zo'n kussentje in de nek. Zwart leer. En veel kappers met baarden. Wij zijn barbieren, sowieso. Dus, oh. uh, maar uh, klopt, de meeste, uh, er zijn barbieren bij met een baard. En dat is niet verplicht, maar dat is wel een, een ding. Ik ben op zoek ja. naar Leen. Leen die is, uh, die is hier, die staat daar. Die man met die baard? Ja, klopt. Fijn Leen, hij... Wat een baard zeg. Ja, we gaan terug van de metroman naar de retroman. Terug naar de, me... naar de retroman. De retroman. retro man van de metroman. En wat is de retro man precies? Nee, terug naar uh, niet de, de, de geëikte vrouwelijke dingetjes. Uh, vroeger, vroeger gingen mannen gewoon naar de barbershop. En ja. op een gegeven moment uh, kwamen de Beatles en de, de Stones. Ja. Dus het haar moest allemaal wat langer. Ja. En, uh, dus gingen de mannen mee met de vrouw naar de salon. Ja. En toen is het volgens mij een beetje misgegaan. Want uh, op een gegeven moment moesten mannen ook krampjes uh, voor zus en krampjes voor zo. Ja. En nu zijn de barbershops weer terug. Ja. En uh, nu is het allemaal niet meer nodig. Hoop ik. Het mannelijke hier komt naar boven drijven. Ja, ik hoop het. Kun je nou aan het gezicht zien of er een baard bij past? Uh, ja. Maar het, het, het, het maakt in principe niet eens zo heel veel uit of het erbij past. Het gaat er meer om hoe iemand zich erbij voelt. Ik heb hem gezien op, uh, op plaatjes... Ik weet dat hij in de Tweede Kamer zit. Wie het precies is... Plasterk? Ja, ja, dat weet ik niet precies. Maar ik vond de baard er echt uh, super vet uitzien. Ja. Als de baard iets langer is, dan zou ik niks liever willen dan, uh, dan dat onderhanden nemen. Ja. Dat is ons ding. Hoe kweek je eigenlijk een baard? Gewoon laten groeien. Vooral de eerste vier maanden gewoon laten groeien. Dan loop je een week voor lul. Daarna kun je er een beetje bij laten werken. En dan kun je gewoon een fatsoenlijke baard laten groeien. Dus vier maanden laten groeien en ja, niks eraan, zeker. Niks, niks zeker. eraan doen? Je moet er eigenlijk niks aan doen. Want je haalt gewoon lengte weg. En uh, meer doe je eigenlijk niet. Dus uh, dan kun je er eigenlijk beter voor kiezen om... Uh, door het jeukgedeelte heen te laten groeien en hem dan bij te werken. Want dan is de jeuk weg. De eerste twee maanden ja. als je hem laat groeien, ja. nou, dan gaat je die huid op voorbereid worden op een of andere ja. manier. En ja. dan krijg je toch wel jeuk. Ja. En dat, dat, dat is na twee maanden. Bij mij was het na twee maanden weg. Ja. En uh, dan kun je het gewoon uh, weer een beetje in model laten, en dan gewoon door laten groeien. Hier weer een andere kapper. Even een kort vraagje, want u bent geconcentreerd aan het feunen. Ja. Wat een schitterende baard. En dan zo'n snor, met die puntsnor erbij ook. Dankjewel. Hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, laat groeien, sowieso. Ja. En omdat ik nogal vrij gekruld haar heb, doe ik hem altijd eerst even staalfönen. Dan doe ik hem in model en dan doe ik een beetje snorvet erin. En dan een beetje rollen met duim en wijsvinger? Uh, ja, in principe wel. Hm. Dan gewoon strak trekken. Even kijken naar de gladgeschoren meneer hier in de stoel, die het gesprek aanhoort. Ja. Heel baardloos. Ik ben helemaal baardloos. Maar ik word hier altijd perfect geknipt, in ieder geval. Ja, ja, ja. ja, ja. Ooit een baard gehad? Nee, nooit een baard gehad. Baardwens? Nee, niet echt. Nee, nee, nee. dat krijg ik het thuis niet door, denk ik. Maar het drukt op, hè? Het baardbeeld. Ja, het baardbeeld het... en het straatbeeld? Ja, nee, dat heb ik allemaal al gezien. En dat zie je hier heel veel natuurlijk in de zaak. Hoe komt het, denkt u, dat meer uh, mannen toch een baard willen? Ja, ik denk dat als het staat. Hoe ver zou het gaan dan met de beharing? Ik bedoel, menig man schijnt over zijn uh, schaamhaar weggeschoren te hebben. En zo gaat dat nu ja, ook weer ja, groeien. Dat, dat, dat is ieder voor zich. Ja, uh, ja. Ja, ik heb het ook nog liever dat ik uh, zeg maar uh, daarna nog even uh, sta te vlossen. Uh, als ik bedoel, uh, uh -huh. dat uh -huh. ik nog eventjes na vlossen. Uh, ja, dat is haarden te zitten. Dat heb ik zelf ook, uh -huh. ik uh -huh. zelf ook niet fijn. Uh -huh. Klatjes, wat dat betreft. Ja. Okay. Nee, maar goed, dat is voor iedereen toch uh, wat hij wil. Ja. Ja. Niet iedereen kan een baard hebben ook, hè. Ik wil graag een baard hebben, maar daar zit het vol met gaten. Dus je moet wel ook uh, de mogelijkheid hebben om een baard te kunnen uh, laten groeien. Ja, ik heb zelf geen baard. Nee, dat zie ik. Hou zo? Of, uh, <laughs> ja. Nou ja, als jij je er lekker bij voelt, moet je het doen. Als je er niet lekker bij voelt, moet je het niet doen. Heel simpel toch? Leen, hier staat van de barbershop Schorem in Rotterdam. En een echte baardwens komt vanuit de ziel. En ik kan het weten, want ik had vroeger zo'n baard. Gewoon laten groeien. En dan loop je een week van lul. En, en daarna gaat die jeuken af. <laughs> Jongens, muziek, Tim Knol. Day after day he's in his fantasy world.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 Zo werd hij een beetje beroemd in Nederland. WEN, het is al bijna meer dan drie jaar oud, zegt dit nummer. Onvoorstelbaar. De I remember a destructive love affair. Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, a patented, non surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. Binnen een paar uurtjes bent u nare herinneringen kwijt... om in alle rust uw leven op te pakken, zei de dokter zojuist. En dat is een fragment uit de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Een bedrijf wist vervelende of traumatische gebeurtenissen... uit je geheugen tegen betaling. Dat is natuurlijk een film, dat is fictie. Maar ook in de werkelijkheid wordt er naar mogelijkheden gezocht... om trauma's en herinneringen te wissen. En er is een doorbraak op dat gebied. Marijn Kroes van de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde op een onderzoek dat gebruik maakt van elektrische schokken. Meneer Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt heftig, elektrische dat is het schokken. Ja, is dat het is heftig? Het. Ja, absoluut. Het wordt ook alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Uh, bij patiënten die ernstig depressief zijn en uh, waarbij medicatie of psychotherapie niet helpt. En in deze geval is deze therapie extreem uh, bruikbaar en uh, efficiënt. Uh, maar er is niet iets wat je zomaar bij mensen toepast. Iemand heeft een trauma, komt een aanmerking. En hoe werkt het dan? Nee, het zijn geen mensen met trauma's. Het zijn echt mensen met uitsluitende depressie. Uh, en wij hebben deze mensen gevraagd of ze mee willen doen aan een onderzoek. Ja. En zodoende hebben we uh, kunnen kijken of het mogelijk is om herinneringen permanent uit te wissen. En hoe gebeurt dat dan? Nou, uh, Wat uh, uit die onderzoek naar voren is gekomen over de afgelopen tien jaar... is dat op het moment dat je iets heel kort herinnert... Uh, dan worden de verbindingen tussen allemaal cellen in je uh, brein die worden heel kort instabiel. En normaal liggen de herinneringen opgeslagen in de sterkte van die verbindingen. En als het nou instabiel wordt, dan is het mogelijk om de verbindingen te verstoren... en dan vervallen ze en dan raak je je herinneringen kwijt. Dan verdwijnt als het ware de beveiliging even voor een paar seconden. Uh, ja, de bedrading in je brein die verandert... En daardoor kun je je niet meer iets herinneren. En als je juist op dat moment een schok toedient dan? Ja, wat nou blijkt is inderdaad, bijvoorbeeld uh, uh, dit soort schokken... Uh, het, het, het geven van elektriciteit door het brein heen... verstoort de normale activiteit... en blijkt dan ook inderdaad te leiden tot het verlies van herinneringen. En zo iemand weet dan achteraf niet meer? Nee, Nou ja, wat wij nu hebben gedaan is... Uh, in een hele experimentele setting hebben we patiënten... die uh, dit soort therapieën kregen... Uh, twee verhalen aangeleerd, een soort uh, dia-shows. En vervolgens hebben we ze vlak voor een behandeling... één van de twee verhalen heel kort laten herinneren... met het idee dat dan het geheugen daarvoor instabiel wordt. En als ze daarna een behandeling ondergaan en dus zo'n schok krijgen... Uh, dan kunnen ze zich een dag later van het verhaal waar we iets over gevraagd hebben... helemaal niets meer herinneren. En het andere verhaal kunnen ze zich nog prima herinneren. En wanneer weet u dan dat ze juist daar op dat moment aan denken? dat het juist daar op dat moment instabiel is? Omdat we specifiek over een van die twee verhalen... kort een paar vragen stellen. Maar op het moment dat iemand... want het is ook de bedoeling dat er trauma's mee worden weggewerkt. Of is nou, dat, dat niet is, de bedoeling? Het nou, is uiteindelijk het doel. Uh, wat we nu aantonen is dat het proces bestaat. Dus dat het mogelijk is om dit soort veranderingen uh, teweeg te brengen. Maar een klinische toepassing is nog ver weg. Dus waar we nu uh, als hele wetenschap naartoe moeten... en gaan kijken is of het mogelijk is om met andere methodes gebruik te maken van kennis over dit proces... om herinneringen te veranderen... en hopelijk ook toepasbaar te maken... voor mensen met echt traumatische ervaringen. En wanneer zie je dan als dus wetenschapper dat dat brein instabiel is? Op welk moment? Juist in die paar fracties van seconden mogelijk? Ja, nou, met wat wij nu doen bij mensen is dat onmogelijk... maar we weten dat bij, uh, uit dier, dieronderzoek... dat inderdaad die verbindingen instabiel worden. Ja, maar hoe lang duurt dat? Dat instabiel ja, dat, zijn? Nou, ja, Dat vindt plaats binnen een aantal minuten... Dus waarschijnlijk al vanaf de eerste seconde vindt het plaats. En rond de tien minuten wordt het instabiel. En dan blijft ongeveer uh, iets van drie uur instabiel en gevoelig voor verandering. En dat toedienen van elektrische schokken, heeft u, heeft u dat zelf gedaan? Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Um, we hebben gebruik gemaakt, dus van, of we hebben gevraagd aan patiënten die dit krijgen... om mee te werken aan een onderzoek. En die schokken zijn onderdeel van hun normale behandelingen. Dus dat wordt ook in een operatiekamer met psychiaters en... Uh, anesthesisten en alle doktoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. Eigenlijk. U staat er dan bij, u kijkt naar. Ja, exact. En verwerkt dat weer in uw onderzoek. Ja. Herinneringen vervagen of verdwijnen zelfs als ze op die manier onderbroken worden. U zegt dat is uh, nu nog op deze manier, maar in de toekomst misschien ook op een andere manier mogelijk. Hoe dan? Nou, wat, wat, wat, lijkt, uh, wat lijkt mogelijk te zijn, is om specifiek emotionele componenten van een herinnering, dus het gevoel wat je erbij hebt, om dat te veranderen. En dat is mogelijk al mogelijk met specifieke medicatie. Die redelijk makkelijk toepasbaar is, ook in mensen. Uh, daar is al eerder onderzoek mee gedaan. En uh, dat lijkt een mogelijkheid te bieden om daarop in te grijpen. Dus, dus een pilletje en een poedertje, wat helpt? Exact. Alleen in combinatie met specifieke manieren van bijvoorbeeld psychotherapie toepassen. Dus, je moet wel in therapie. Uh, ja, het is wel nodig om inderdaad die herinneringen instabiel te maken. En dan moet je op dat juiste moment moet je dat pilletje krijgen? Hoe zit dat dan? Moet je een, een, een infuus krijgen? Nee, nee, het is hele simpele medicatie. Uh, wat vooral gebruikt wordt, is dus eigenlijk momenteel medicatie... die heel veel mensen al krijgen omdat ze een hoge bloeddruk hebben. Uh, en die, dat uh, komt ook in je brein terecht. Dat is belangrijk voor het vormen van verbindingen... voor het uh, emotionele aspect van... Uh, Bepaalde herinneringen. En als de behandeling straks op die manier gaat gebeuren, is er dan geen gevaar voor misbruik? Dat mensen op eigen houtje zo'n pilletje aanschaffen? Um, nou Die pillen zijn al redelijk simpel te verkrijgbaar. Ja. Um, dus het, we moeten inderdaad gaan kijken naar hoe moet dat toegepast worden. Uh, het is niet zo makkelijk om dit soort dingen te doen. Dus we moeten ook echt gaan onderzoeken hoe kan dat nou in een goede vorm worden gegoten. In combinatie met specifieke therapievormen. Uh, en daar zijn we nog een heel eind van verwijderd. Maar er zijn toch al therapieën die uh, succesvol zijn? EMDR bijvoorbeeld wordt vaak genoemd hè, in dit verband. Ja, dat klopt. Uh, okay, voor de meeste <tie> mensen werkt psychotherapie prima. Uh, beter nog, het groot gedeelte van mensen wat iets dramatisch meemaakt... herstelt, prima. Een gedeelte daarvan werkt psychotherapie uitstekend. Alleen daar ook een gedeelte van vervalt weer terug. Ook bij EMDR. Uh, en dat komt eigenlijk omdat op het moment dat we leren om onze angsten te remmen, dat is wat psychotherapie over het algemeen doet, vormen we een nieuwe herinnering in ons brein die onze angstreacties remt. Maar de originele emotionele herinnering verdwijnt niet. En daardoor heb je altijd het risico dat die angstreacties weer terugkeren. Dat het weer aangroeit. Exact, Ja, terugkeert in ieder geval. Dus er komen alleen maar zware gevallen in aanmerking. Je kan er niet bij terecht op, als je bijvoorbeeld een, een stommiteit hebt begaan... of vreemd bent gegaan of iets van dienaar. Nou, we behandelen in principe, uh, in het geval van psychiatrische patiënten... alleen mensen die daar ernstige verstoring in hun dagelijks leven van ervaren. En dat zal hierbij ook het geval zijn. Het blijft dat we verbeelding spreken natuurlijk, morrelen aan het geheugen. In een film sloopt dat altijd uit op een chaos. Daar hoeven we bij u geen zorgen over te hebben? Ik denk dat dat op dit moment nog niet uh, aan de orde is sowieso. Um, en we morrelen natuurlijk al veel aan geheugen, maar het is ook een normaal proces. Onze herinneringen veranderen constant... Dus eigenlijk wat wij doen is gebruik maken van een heel natuurlijk proces. Uh, en dit proces wordt normaal gesproken zorgt dat ervoor dat je dat je geheugen iets kan versterken of net een beetje aan kan passen. En daar maken we simpelweg gebruik van. Het is niet alsof we echt extern uh, zomaar iets lopen te veranderen. Nee, maar goed, straks dan uh, weet de persoon niet meer wat zijn herinnering zou moeten zijn. En zijn omgeving weet dat nog wel. En dan? Ja, nou, het is ook een hulpmiddel in die zin, en geen complete oplossing. Want op het moment dat je een traumatische ervaring misschien niet meer kan herinneren, dan nog heb je misschien een heel leven wat daarop ingedeeld is. Dus ook daar moet aandacht voor zijn. En um, het is geen miracle cure of iets dergelijks. Nee, maar als er is iets gebeurt in maart 1975, en daar wordt zo'n, in dit geval, nog een schokje toegediend, straks een medicatie, ben je dan heel. 1975 kwijt, ben je maart 1975 kwijt? Ben je 21 maart 1975 kwijt? Hoe werkt het? Nou, wat, we dus, wat we laten zien in ons onderzoek is dat we specifiek één specifieke herinnering kunnen veranderen. Uh, terwijl we een andere herinnering, die eigenlijk bijna hetzelfde moment is aangeleerd, intact kunnen laten. Dus het lijkt mogelijk te zijn om heel specifiek op bepaalde herinneringen in te grijpen. U maakte dit onderzoek bekend en werd u oversteld door reacties? <laughs> um, ja, er werd afgelopen woensdag geloof ik, een, een krantartikel gepubliceerd. En vanaf dat moment uh, heeft de telefoon niet meer stilgestaan eigenlijk. Omdat mensen bij elektrische schokken toch wel een raar beeld krijgen. Ja, mede daardoor. En ik denk ook uh, vanwege zoals uh, de filmleader die u afspreelde, het speelt heel, spreekt heel ernstig tot de, tot de verbeelding inderdaad. Ja, wat waren de reacties? Um, over het algemeen vinden mensen het heel erg interessant. Um, we krijgen ook inderdaad reacties van mensen die het vooral heel eng vinden... Um, en we hebben ook reacties gekregen van mensen die uh, heel graag geholpen willen worden. En dat geeft al wel aan hoe belangrijk het is. Maar zover zijn we absoluut nog niet. Werd u ook uitgescholden? Dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee? nee. Niet van uh, hij is bezig om voor God te spelen? Um, nee, hebben we nog niet meegemaakt. Nee. Wanneer verwacht u dat de eerste behandeling echt gaat plaatsvinden? Um, ik denk al wel dat uh, kennis over dit proces binnen een aantal jaren kan leiden tot onderzoeken naar of het klinisch toepasbaar is. Dus of het voor patiënten gebruikt kan worden. Op het moment, uh, het moment waarop het daadwerkelijk bij uw lokale psychiater of psycholoog... Uh, in de praktijk toepasbaar is, dat zal nog langer duren dan dat. U moet dit onderzoek nog verdedigen? Ik heb het afgelopen donderdag verdedigd. En hoe ging het? Uh, vrij goed. Vrij goed? Vrij goed, ja. Dan waren bijna kritische vragen. Uh, er waren heel veel kritische vragen, <laughs> zoals dat hoort in de wetenschap. Um, maar volgens mij is het ook goed gelukt om die te beantwoorden. Geslaagd met vlag en wimpel. Dus, nu niet meer, maar Rijn Kroes. Dank u wel. Met dank. Dit is Radio 1. Het is half twaalf, hier is Mark Visser met het NOS-journaal. Op een bungalowpark in het Drentse dorp Schoonloos... zijn de lichamen gevonden van een man en drie kinderen. Meer details heeft de politie niet bekendgemaakt. Maar alles wijst op een gezinsmoord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 Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een nieuw schilderij van Vincent van Gogh ontdekt. Het werk Zonsondergang bij Mont heeft Van Gogh in 1888 bij het Zuid-Franse Arle gemaakt. Het museum spreekt van een zeldzame ontdekking en noemt het werk een hoogtepunt in Van Gogh's oeuvre. Er is twee jaar onderzoek gedaan naar een schilderij. Daarbij is gekeken naar stijl, techniek, verfdoek en de voorstelling.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 Felix, er zijn werkzaamheden op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Gilze en Goorlens staat 4 kilometer, de linker is dicht. .fm. Met Felix Wurders. Zometeen crisis in kampen. Eerst Robin Fick. Hey, buddy, De Canadese-Amerikaanse Rhythm and Blues and Soul zanger? Ja, wat is die nou? Hij is songwriter, hij is ook muzikant. En hij zingt Blurred Lines. En er is een clip bij, die was te zien op de Gids.fm. En dat deed me denken aan een feestje bij BNN. Vroege vogels besteden gisteren aandacht aan het KLM Dutch Open. Het belangrijkste Nederlandse golf toernooi, of golftoernooi. Het programma vond er de mooie gelegenheid... om een milieuprobleem onder de aandacht te brengen. Want die kleine, harde, witte golfballetjes... die zijn giftig en vervuilend. Maar nu is er een alternatief. Spelen met biologisch afbreekbare golfballen. Gemaakt van patat. Ja, ik hoor u zeggen Patat, waar is dat nou goed voor? Nou, luister naar een reportage van Joost Huizing... op de 27 holes van de golfclub Limeer bij Nieuwveen. En de uitvinder van de biobal, Robert Waal erbij. En topgolfer...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 Blijft liggen. Dat is een heel ruim begrip, maar dat zijn de statistieken zoals ze zijn. En veel, denk ik, worden kwijtgemaakt omdat ze in het water zijn geslagen? Ja, daar ligt een behoorlijke bulk op de bodem. Deze? Hoe lang blijft hij liggen? Deze breekt af tussen de twee en acht jaar. Dat is wel afhankelijk van waar die ligt. Onderwater, op de grond, uh, zout, zoetwater, stromend water, stilstandwater. Dat heeft wel een, een verschil. Twee tot acht jaar. Wat is het dan van over? Niks meer. Alles is weg.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 aardappelmeel naar nou, zo'n hard balletje maken. Want aardappelpuree, dat sla je in één keer plat. Dat is, dat is vier jaar ontwikkelen en goed denken. Het is niet, het is niet en, alleen dat. Nee, hij is, hij is opgebouwd vanaf de, de zetmeel verhaal. Daaromheen zitten inderdaad wel andere bestandsdelen bij. Die gaan wij niet vrijgeven. Ze zijn wel allemaal getest door de Universiteit van Wageningen. Er is een rapportage van. Dus alles is gewoon 100% biologisch opbreekbaar. Ja. Uh, maar van de smit gaan we niet <laughs> geven. <laughs> Zegt biobal uitziende Robert de Waal. Ook aanwezig was de topgolfer Martijn de Goederen. En dit was een reportage van Joost Huizing van Vroege Vogels. De de slaggever Bert Molenaar die reist al weken kriskast door Nederland... op zoek naar uiterlijke verschijningsvormen van de crisis. Van de meubelboulevard in via een winkelstraat... met elke maand weer een paar nieuwe zaken in een bos... naar Kampen in Overijssel. En aan de rand van de prachtige stad in de IJssel... komt Bert toevallig de stadsgids Gert Bultman tegen. Hij neemt hem mee de stad in. Hij is lyrisch over het oude Kampen. Kampen is een oude stad. De oudste fundamenten zijn gevonden in 900 in de bovenkerk van een Oud-Romaans kerkje. De stad is ouder dan Amsterdam. Er is zelfs wel sprake van geweest dat Kampen een hoofdstad van Nederland zou worden. Ik wil eigenlijk met u even de binnenstad inlopen. Kunt u mij vertellen, even vooraf, heeft u al een idee wat de crisis soepert kampen? U het zien? Merkt u het? Nou, als ik in de stad loop en ik zie de terrasjes vol zitten... en mijn vrouw en ik gaan ook nog best wel vaak fietsen... en ik zie dan, dan, dan de terrasjes en zo vol zitten... dan denk ik, dan valt het misschien nog wel meer. Maar het zijn wel veel ouderen die op de terrasjes zitten die misschien nog wel een goed pensioen en zo hebben. Zie je dat de winkels uh, korter een eigenaar hebben... Uh, dat er meer feitse mensen verkopen nou, zijn? Dat is, op de Oude Straat is wel heel veel leegstand aan winkels. Zeg maar. Dus daar, daar kun je het wel aan merken. En de winkels die dan verbouwd worden... om weer opnieuw uh, andere winkels in te laten komen... dat gaat toch niet zo gemakkelijk? Nee. Ik zie het eerste signaal, een uh, jarig 60-pand. Uh, ja, het ziet er een beetje armoedig uh, leeg uit. En ik zie nog op de deur... Een oranje leeuw, daaruit begrijp ik dat dit een vestiging moet zijn geweest van de ING. Nou, en dit staat leeg en dat kan men ook niet uh, kwijt uh, om te verhuren. Een signaal niet, uh... van de crisis? signaal van de crisis. Misschien ook wel van de projectontwikkelaar dat ze vaak te hoge prijzen vragen. Want dat is ook iets wat heel veel meespeelt. Er komt een meneer aangereden met een wit jasje. Meneer, mag ik u even voor de vader iets vragen? U, u ziet eruit alsof u iets in de horeca doet, klopt Dat ja, kijk. Ja? ja Wat voor werk doet u? Kok. Kok. We zijn hier even met de gids, met de stadsgids bezig over kampen. Merk je niet van de crisis? Geen uitspraak. Daar ga ik niks over doen. Geen uitspraak? Nee, dat ga ik niet doen. Echt niet? Nee. We zijn op de botenmarkt. Een pand te huur. Een pand te huur. Dit gaat niet goed, hè? Dat zijn ook weer... Uh... Mensen geweest die hier even in gezeten hebben en toch niet konden bolwerken en dat het alweer dichtgegaan is. Dat ziet er niet zo goed uit natuurlijk. nee. Goedemorgen, ik ben van de Vara. Wij zijn een onderwerp aan het maken over wat de crisis doet met steden. Zou u daar iets over willen zeggen? U heeft een winkel. Wij hebben een winkel en die heet Casa El Campo. En dat betekent. Huis op het platteland. Om u heen ziet u rechts een winkel uh, leeg, links een winkel uh, leeg. Iedereen die wordt nu aangesproken op zijn uh, ondernemerschap en zijn creativiteit. Het, het makkelijk winkelspelen, uh, dat is voorbij. Je moet nou echt aan de bak. En je moet op alle fronten moet je, uh, ja, creatief zijn. En uh, dan denk ik, dan hoop ik, man, dat het uh, uiteindelijk goed komt. Als je, ja, dat is met onze branche is het ook wat makkelijker. Want wij hoeven ons niet op één ding te focussen. Wat dat verkoopt u? Wij verkopen uh, sfeer. Uh, wij schilderen bij mensen thuis. Wij leveren meubelen. Wij leveren uh, inspiratie. Zeg maar een uh, creatieve, maar creatieve, creatieve woninginrichter. Ja, ja. Dat klopt. Nou klopt. Dan wil ik u iets vragen. Dan is die crisis in Nederland uh, gigantisch. Hè? Die overheerst bijna alles. En veel mensen, ook middenstanders, denken nou... Ja. Al, we moeten het even uit, uh, uitzieken, we moeten het even afwachten. En dan kunnen we zo meteen, als die crisis voorbij is... over twee, drie, vier jaar, kunnen we gewoon weer door. Ik ben het niet eens met de mensen die zeggen van... Nou, we moeten nou even uitzieken en, en afwachten... en wachten dat er weer betere tijden komen. Het is echt nou dat je moet zien dat je het met elkaar moet doen. Als je uh, als winkeliers alleen als winkeliers zijn in een binnenstad gaat denken dat je het met de winkeliers moet oplossen, dan, dan, dan is het niet goed. Je hebt de, de hele stad heb je nodig. In alle rangen en standen heb je elkaar nodig om, uh, om het te blijven redden. En dat is voor de kampenbevolking. Is dat, uh, nou, die moet in de stad blijven kopen. Uh, ze moeten ook uh, op andere fronten het aantrekkelijk gemaakt worden om naar de stad te gaan. Dan moet de muziek huurders, zijn. de verhuurders moeten redelijke huren vragen. De, de middenstanders moeten behoorlijke prijzen vragen en goede service geven. Alles moet samen? Alles moet samen. En ook in je achterhoofd houden dat het internet gewoon een onderdeel van is geworden. En dat kan niet meer teruggedraaid worden. Nee. Doet het u zeer? Rechts en links leegstaande uh, winkels? Dat is uh, zeker, is dat altijd een, uh, een nagezicht in de stad. En je hebt ook allemaal de grote pamfletten op de ramen... Die, uh, ja, die met, met schreeuwen van korting en outlet. En... Nee, dat klopt. Is er hoop? Tuurlijk. Ja, hoop moet je altijd houden. Eén vraagje. Is de zaak te koop of de bovenwoning? Ja, de bovenwoning. De zaak nog niet? De zaak niet? Of je moet een hele goede prijs neerleggen. Wat is de prijs? <laughs> de schoenenreus is ook exit. leegstaande winkel. exit, ja. Daar staat ook weer een winkel liggen. Ja, hier zat de winkel in, in uh, volgens mij in hoortoestellen. De hoofdstraat uh, ja. van de stad. Het is net een mooi gebied. Met hier en daar een rotte tand, Ja. Klopt. Ik durf het haast niet meer te zeggen. Maar we zijn iets verder in de hoofdwinkelstraat. En we staan bij een pand van de Free Record Shop. Nou, dat verhaal is landelijk bekend. De failliet. Kijk naar een herstart een doorstart. en doorstart. gaan ze ook herstarten en doorstarten in Kampen? Ik denk het niet. Want ik heb er dan nou niets over gelezen... dat de Free Record Shop, Shop in Kampen door zou starten. En de borden staan er ook op van te huur. Dus niets wijst daar ook op. Het verhaal begint eentonig en droevig te worden. Als meer Bloemenzee... De... Borden staan er nog op op deze winkel die ook leeg staat. Ik neem ook aan. Ja, heel pas. kort, heel pas. Ja, een week, 14 dagen, denk ik. Ja, Beste dat... klanten hebben het filiaal in Kampen moeten sluiten. De kosten zijn toch hoger dan de opbrengst. En dan houdt alles op. Jammer voor ons. Jammer voor Kampen. Dag heren. Goedendag. Meneer. Goedendag. Wij zijn van de Vara. U bent van de Vara. Wij hebben gehoord dat hier de decorette was. En wij vroegen ons af wat hier gaat komen. Wij zijn stichting Waypoint Kampen tot Helders volks. En als christen sta je voor mensen klaar. Jongeren die vastlopen in verslaving of hulp nodig hebben bij verslaving. of ja, alle Mensen soorten... in de problemen ja. kunnen in dit pand in de toekomst terecht voor hulp. Ja. Dan was ik vorige week in de Maria-kapel in Den Bosch. Mm -hmm. Daar vroeg ik een man, zou jij eigenlijk niet moeten bidden? De crisis is gigantisch, misschien helpt bidden. Als het niet helpt, is er weinig aan verloren. Kijk, ik kan God niet vragen van... Uh, wilt, u, wilt u ons de crisis wegnemen? Van God uit hebben we ook een eigen menselijke verantwoording. En die eigen menselijke verantwoording is niet van God... ik leg mijn boodschappenbriefje bij u neer... en u zorgt maar dat u, dat u mij dat geeft. Een mooi stichtelijk einde. Volgende week weer een verslag over de crisis in de straten van ons land. De gids .fm. Het is allemaal de schuld van de beren. Met die boodschap probeert het beroemde Amerikaanse whiskymerk Jim Beam mensen aan een whiskyvariant te krijgen waar honing in zit. Het is een meerdere opzichten een opmerkelijke reclamecampagne. En dan weet u dan, marketingdeskundige Charles Borremans is aangeschoven. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. We hebben whisky, we hebben honing, foute beren. Hoe zit dat? <lacht> Ja. ja, inderdaad, Jim Beam uh, heeft dus een... Uh, he, dus bourbon is het eigenlijk, het is echt Amerikaanse ja. whisky. Dat is, dat is anders dan Schotse whisky, al is het schrijf je het ook anders. He. Whisky met een eetje en zonder eetje bij de Schotten. Uh, maar ze hebben een honingvariant, dus een smaakje eraan toegevoegd. Jim Beam Honey. Kentucky straight bourbon whiskey infused with real honey and liquor. Yes, sir. Um, maar wat blijkt nu? Het wordt in de toekomst steeds moeilijker om aan honing te komen. Omdat er wereldwijd sprake is van een massale bijensterfte. Dus een wereldwijd probleem. Komt ook in Nederland voor. Ja. Als gevolg van het gebruik van pesticiden en schimmelbestrijdingsmiddelen. Volgens onderzoek van de. University of Maryland. En als die bijen sterven komt... dus het complete ecosysteem in gevaar. En dat is een uh, zeer bedreigend voor de mensheid. Ja. Maar ook een probleem dus voor Jim Beam. Want die gebruiken die honing en die hebben die honing nodig... om die door die whisky uh, tis, uh, uh, om, daar, om die er doorheen te mengen. Uh, en uh, ze hebben nu eigenlijk een campagne zijn ze begonnen waarbij ze aandacht willen vragen voor dit grote probleem. Ze doen dat onder andere via een Twitter-campagne... voor elke tweet waarin hashtag Sue the Bears staat. klaagt de, ja, klaag de beren aan. Kom er zo nog even op terug. Toneert Jim Bean 100 dollar bestemd voor uh, onderzoek naar bijsterfte. Tot een maximum van 25.000 dollar overigens. En mensen worden ook gevraagd zelf een bijdrage te leveren. Maar hoe zit het nou met die beren, zul je dan vragen. Ja, hoe zit het met die beren? Ja, hoe Charles? zit het met die beren? Uh, nou, we weten natuurlijk allemaal dat het beren dol op honing zijn. Dat zie je ook altijd in alle tekenfilms. Zitten beren altijd honing te eten. En eh, hoewel het dus een bloedserieus onderwerp is, eh, eh, is er toch zoiets van, ja, de beren eten nu onze honing op, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar eh, ze hebben daar wel een soort eh, verhaaltje rondheen, eh, eh, een campagne rondgebouwd. En eh, misschien is het even aardig om te luisteren naar een van de spotjes die ze gebruiken om dit grote probleem, op een humoristische manier overigens, aan de man te brengen. Hallo. Yes, this is Jackie Childs. Of course, from Seinfeld. Where else? Who's this? Ooh, Jim Beam. You say you've launched what? Jim Beam Honey. Bears. They did what? Stole the honey? Well, that's egregious, despicable criminal. Who do they think they are? Oh, yeah, Jackie Childs can help. How? I'm gonna sue the Bears, that's how. Hij gaat dus die beren aanklagen. Ja, dit is Jackie Charles. Dat is uh, de man die altijd uh, ten toneel wordt gevoerd als advocaat in de serie Seinfeld. Uh, in Amerika is dat een wereldberoemde serie. Ja. Uh, gespeeld door acteur Philip Morris. En uh, ja, die, klaagt, die raadt eigenlijk Jim Beam aan om de beren aan te klagen. Omdat die beren al die honing zouden opeten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Want de bijen produceren gewoon veel te weinig honing. Omdat er te weinig steeds minder bijen zijn. Maar nou is dat Jim Beam toch lang niet het eerste bedrijf... dat zijn naam koppelt aan een goed doel. Er zijn toch legio-voorbeelden van of niet? Ja, dat zie je eigenlijk steeds meer gebeuren. Dat bedrijven toch die maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, op zich nemen... Uh, uh, Bevolgt nu ook een campagne maar van een iets andere orde van Blue Band. Ons eigen Nederlandse Blue Band, uh, Die uh, steunt Schoolplein 14. Dat is een nieuw initiatief van de Johan Cruijff Foundation. Waarmee kinderen uit het primaire onderwijs worden gestimuleerd... om meer met elkaar te spelen. En de sport en vooral op schoolpleinen. We kunnen daar ook even een fragmentje van laten horen. Ontbijten geeft kinderen energie. Voor op school en om lekker buiten te spelen. Daarom steunt Blue Band Schoolplein 14. Een nieuw initiatief van de Johan Cruijff Foundation. Ja, He, dus Blue Band steunt dit initiatief, dit maatschappelijke initiatief. Maar het is toch wat anders dan wat uh, zoals uh, Jim Beam doet. Waarom Want, dan? Omdat bij Jim Beam echt sprake is van een productieprobleem. Dus stel dat die honing echt veel minder uh, op de markt is... om het zo maar te zeggen... Uh, dan krijgen ze een probleem. Want dan kunnen ze hun product niet meer maken. Ja, nou, nou, dan wordt die whisky een beetje duurder. Die wordt een beetje duurder. Maar het gaat toch uh, ten koste van dat product. Uh, en uh, zij willen dat toch aan de kaak stellen. En uh, dat is toch wel vrij uniek. Want in het geval van Bluewind zie je... ze pakken, een, ze pakken een, een, een, een goed maatschappelijk doel op. Het is natuurlijk belangrijk dat kinderen buiten spelen. Dat begrijpen we allemaal wel. Maar het heeft minder effect op het product zelf. Terwijl bij Jim Beam heeft het echt effect op het product Jim Beam Honey. En is dat de enige reden waarom je deze campagne zo bijzonder vindt? Nee, wat ook bijzonder is, is dat ze toch uh, ontzettend veel uh, verschillende uh, technieken gebruiken. Wordt uitgebreid gebruik gemaakt van social media. Je komt het tegen op Facebook, op Twitter, op Buzzfeed, YouTube. Um, je kunt een interactief spel spelen op uh, de Facebookpagina van Jim Beam. Maar ook het informatieve verhaal. Het is niet alleen maar lollig, het is niet alleen maar aardig. Het is niet alleen maar grappig om die, be om die beren de schuld te geven. Maar er wordt ook echt een verhaal verteld over die bijensterfte. Uh, het belang van bijen, het belang van honen. Dus ook ecologisch uh, bewuste doelgroepen worden hiermee bereikt met deze campagne. Zal deze aanpak navolging krijgen, denk je? Nou, dat zou goed kunnen. Je ziet überhaupt wel dat bedrijven zich steeds bewuster worden van hun maatschappelijke rol. Uh, consumenten worden ook uitgedaagd uh, enerzijds om een goed doel uh, te ondersteunen... en anderzijds eigenlijk ook om het merk te promoten. Dat is toch wel heel bijzonder. Ik vind het een hele innovatieve manier om social media te gebruiken... Uh, en zo ook de eigenaarsbekendheid te vergroten. Dus in feite is het een slimme marketingstrategie met een grote rol voor de consument. En dat is helemaal van deze tijd, Felix. Charles Bormans over Amerikaanse whisky en uitstervende bijenkolonies. Graag tot volgende week, Charles. Tot volgende week, Felix. Niet te veel drinken, hè? Nee, maar honing kun je wel eten. Dat is goed voor je keel. Shelby Lynn. all night long.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 But you're like a drug, and baby, I'm Jones and you're loving, why didn't you call me, oh yeah. Shelby, waar denk je komen? Ik zou heel flauw kunnen zeggen, ik had het nummer niet. Wat trekt mijn oog nog in de televisiegidsen van vandaag? Eh, Gideon Levy die volgde zes maanden lang het Brabants Orkest... en het Limburg symfonieorkest. De fusie tussen die twee, genoodzaakt door bezuinigingen... Die kost veel orkestleden hun baan. En de gevolgen van die fusie zijn dan ook te zien... om vijf voor half negen op Nederland 2. Wie kent het muziekfestival Jazz Bilzen nog? Bilzen ligt op een steenworp van Maastricht... Net over de grens. Dat muziekfestival dat begon in 1965 in België en groeide al snel uit tot een zeer goed bezocht popfestival. Groepen als Procol Harum en Deep Purple traden erop. En dat was nog voor monsterfestivals als Woodstock in 1969 en Isle of Wight in 1970. Het waren daar dus festivalpioniers. Maar het was ook omstreden. Waarom? Dat kunt u vanavond zien in belpop om tien over half negen op canvas. Een terugblik dan met artiesten, organisatoren en festivalgangers. Johan Derksen die praat vanavond met Erwin Koeman. Maar dat doet hij een uur lang niet op zijn overbekende opgewonden wijze... zegt hij vandaag in het AD, maar heel mild. Zijn menentje is nu niet relevant, zegt de kop. Nu even niet, om tien uur op RTL 7. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter... en wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma hebt gehoord... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender... Lunch met Guylaine Plag. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Morgen om half 9. en Eindrol. Het doelpunt van het Nederlands zelf. Andorra Nederland. Komt die bal voor en wordt ingekopt. Nee, wordt van de doellijn gered. En langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.